5 uur. Het NOS-journaal. Remon Serré. OM teleurgesteld over uitspraken, liquidatieproces. Willem-Alexander en Maxima na inhuldiging op tournee. En CITO doet aangifte van diefstal opgaven. <middels> Het Openbaar Ministerie gaat een hoger beroep tegen de veroordelingen van Dino S en Ali A in het liquidatieproces. De rechtbank in Amsterdam sprak de twee wegens gebrek aan bewijs vrij van de moord op Kees Houtman in 2005 en Thomas van der Bijl in 2006. Toem had levenslang geëist. Dino S en Ali A werden wel veroordeeld voor lichtere vergrijpen, waaronder het bezit van een vals paspoort en witwassen. Ze kregen respectievelijk een half jaar en anderhalf jaar cel. Het Openbaar Ministerie vindt die straffen te laag. Het gat is te groot tussen wat wij hebben geëist... en wat de rechtbank heeft opgelegd, al dus het OM. Drie verdachten kregen levenslang van de rechtbank in Amsterdam... voor de liquidaties. Zij gaan alle drie in hoger beroep. Prins Willem-Alexander legt na aanleiding van de troonswisseling... zijn officiële functies neer, zoals een IOC-lidmaatschap. Prinses Maxima houdt in principe haar erefuncties als ze koningin wordt. De nieuwe koning Willem-Alexander en zijn vrouw bezoeken na de inhuldiging alle provincies. En binnen een jaar na de inhuldiging gaat het paar ook naar het Caribisch deel van het koninkrijk. In de Tweede Kamer werd vanmiddag stilgestaan bij de troonswisseling. Kamervoorzitter van Miltenburg preest de toewijding van koningin Beatrix. En premier Rutte voegde aan toe dat in de vele reacties op het nieuws over de koningin dankbaarheid, respect en ontroering om voorrang strijden. De oorlogsschepen van de Nederlandse marine worden vanaf 30 april aangeduid als zijner majesteits in plaats van haar majesteits. De marineschepen hoeven niet te worden overgeschilderd omdat het predicaat niet op de buitenkant van de schepen staat. Twee mannen hebben een aantal kostbaarheden geroofd... uit de vitrine van Museum Katharine Convent in Utrecht. De mannen sloegen het glas kapot, pakten de spullen... en gingen er op een scooter vandoor. De scooter is teruggevonden. Via Burgernet is Utrechters gevraagd naar de daders uit te kijken. Het Katharine Convent is een museum voor religieuze kunst. Het heeft een zeer waardevolle middeleeuwse collectie... die veel gouden en zilveren kunstwerken bevat. Groot-Brittannië stuurt 240 militairen naar West-Afrika als ondersteuning aan Frankrijk... dat in Mali vecht tegen radicale moslims. De Britse militairen zullen niet gaan vechten, ze gaan alleen Afrikaanse militairen trainen. Er gaan 40 trainers naar Mali zelf en de anderen worden gestationeerd in Engelstalige landen die troepen in Mali hebben. Groot-Brittannië heeft Frankrijk verder aangeboden om troepen en materieel naar Mali te vervoeren... Ook mogen de Fransen gebruik maken van de Britse tankvliegtuigen... om in de lucht bij te kunnen tanken. De Verenigde Staten sturen onbemande vliegtuigjes naar Niger... aan de grens met Mali... om het woestijngebied in Noord-Mali in de gaten te houden. Een man van 37, die twee weken geleden in Groningen werd aangehouden... voor de dood van een 66-jarige vrouw... is mogelijk betrokken bij een tweede misdrijf. De man zou op 18 januari ook brand hebben gesticht in een woning in Groningen... In het huis werd het stoffelijk overschot van een man van 71 gevonden. De politie zegt dat de twee zaken met elkaar te maken hebben, maar wil er niet meer over kwijt. Wel wordt bevestigd dat beide slachtoffers door een misdrijf om het leven zijn gekomen. De verdachte is vrijdag voorgeleid aan de rechtercommissaris en die heeft bepaald dat de man voorlopig vast blijft zitten. Het Centraal Instituut Toetsontwikkeling in Arnhem gaat aangifte doen van diefstal. Opgaven van de CITO-toets, die volgende week op basisscholen in Nederland wordt gegeven, Token op internet op. Via Marktplaats bood iemand ze te koop aan. Het CITO weet niet hoe de gegevens zijn uitgelekt, maar benadrukt dat de CITO-toets geen centraal examen is. De opgaven zijn dan ook niet zo goed beveiligd. De Raad van het Primair Onderwijs laat weten geschokt te zijn. In het uiterste geval moet er een alternatieve toets komen, vindt de Raad. In de Syrische stad Aleppo zijn de lijken gevonden van zeker 65 mannen. Ze waren allemaal doodgeschoten, hun handen waren op de rug vastgebonden. De melding komt van een Syrische mensenrechtenorganisatie in Londen. Alle slachtoffers zijn mannen van tussen de 20 en 30. Op internet zijn foto's te zien van enkele vermoorde mannen. Het is nog niet duidelijk wie er verantwoordelijk is voor de jongste moordpartij in Aleppo. De Rijksrecherche doorzoekt het huis en het kantoor van de Roermondse projectontwikkelaar Piet van Pol. Ook in zijn vakantiewoning in de Franse badplaats Saint-Tropez is een inval gedaan. De huiszoekingen zijn onderdeel van een strafrechtelijk onderzoek naar corruptie. Het Openbaar Ministerie verdenkt van Pol van het betalen van steekpenningen aan VVD'er Jos van Rij. Er zijn computers en dozen met spullen in beslag genomen. Bij enkele zakenpartners van van Pol is de administratie opgevraagd, zoals bouwbedrijf Volker Wessels. Het onderzoek loopt al sinds vorig voorjaar. En dan het weer. Veel bewolking, periode met regen. Tegen de avond wakkert de wind nog wat verder aan... en in de kustgebieden komen zware windstoten voor. Het blijft vannacht rond de 10 graden boven nul. Morgen wordt het nog zachter dan vandaag en morgenochtend is er veel regen. In de middag wordt het waarschijnlijk wat droger. Na morgen wordt het geleidelijk aan weer wat kouder... maar de temperaturen zakken niet onder nul. AWB Verkeersinformatie, 42 files, iets meer dan 150 kilometer... Voor een dinsdag is dat een stuk meer dan gebruikelijk om deze tijd. Hij heeft alles te maken met de regen die over het land trekt. Op de A9 van Amstelveen naar Diemen bij Diemen 4 kilometer. Daar zit een gaten in de weg. De rechterrijstrook is daar dicht. Veel vertraging op de ring van Amsterdam, de A10 tussen Westpoort en Duivendrecht, 12 kilometer. Op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag tussen Lunetten en Woerden, 10 kilometer file. Daar staan de vrachtwagens stil op de rechterrijstrook. En door een spoedreparatie op de A58 van Eindhoven naar Tilburg bij Moergestel, 7 kilometer. De rijstroken zijn op dit moment wel allemaal vrij. Vertraging bij de spoorwegen, want tussen Utrecht en driebergen Zijst rijden geen treinen. De is een aanrijding en de vertraging meer dan een uur.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 U geeft toch liever advies aan ondernemers dan handmatig die tankbonnetjes in te voeren? Dan is het beste advies de tankpas van MKB Brandstof. Iedere maand een verzamelfactuur die direct, en uiteraard ook digitaal, de boekhouding in kan. Stuur uw klanten vandaag nog naar mkbbrandstof.nl Het NOS Radio 1 Journaal met Tim Overdik. 7 over 5, goedemiddag. Vijf liquidaties, zeven doden, vijf moordplannen, elf verdachten. De liquidatiezaak. 112 zittingsdagen verspreid over vier jaar. Vanmiddag was het vonnis. Wat heeft het opgeleverd? Drie schutters kregen levenslang, maar een vermeend opdrachtgever van liquidaties en de vermeende moordmakelaar werden vrijgesproken. Het was een uniek proces, het liquidatieproces, vanwege de omvang, maar vooral ook omdat voor het eerst gebruik werd gemaakt van een kroongetuige die zelf een moord heeft gepleegd. Na jaren van discussie sprak de rechter zich daar vandaag over uit. Verslaggever Martijn van der Wiel verzamelde de reacties na afloop. Polly van Dijk is woordvoerder van de rechtbank. Tuurlijk heeft hij ook over bepaalde punten eh, onwaarheden gezegd. Maar als we naar het grote geheel kijken, dan blijft de rechtbank zeggen... consistent en helder verklaard. Uh, maar juist vanwege dat maar, hè, dus dat hij ook wel eens onwaarheden heeft verteld... leggen we de lat extra hoog. Gebruiken we het wel, maar alleen maar als er stevig ander bewijs is voor een bepaald feit. Het grote twistpunt in dit proces is jarenlang geweest. Mag het op zo'n manier een deal sluiten? Zijn het geen gekochte verklaringen? Wat is het oordeel van de rechtbank? Uh, ja, we hebben een wettelijke regeling. Het mag. Dat staat vast. Uh, en op bepaalde punten kan de, recht, de rechtbank controleren of het goed is gegaan. Maar lang niet op alle punten. Dat ja, dat is... De rechtbank zegt ook, wij kunnen niet beoordelen of het misschien te riant is. de dus som geld die hij meekrijgt. Nee, ja, de rechtbank zegt zelfs, wij weten niet hoeveel het is. En dat zou anders moeten? Nou ja, de rechtbank heeft wel gezegd, dat het zou beter zijn als een aparte toetsings, toetsingsinstantie dit soort dingen ging uh, toetsen. Dat het helemaal transparant was? Ja. Dat iemand meekreeg? Ja. Jan-Hein Kuipers, advocaat van Moppy R, kreeg levenslang voor het plegen van vijf moorden. En wezen is het zo dat uh, vandaag de kroongetuige in de praktijk is geboren. Uh, en dat deze rechtbank het Doet goed u? vindt. Uh, nou, de wetgever vond hem, uh, vond hem uh, leuk om in te voeren. En deze rechtbank heeft gezegd van ondanks alle haken en ogen... en ondanks alle uh, onrechtmatige handelingen van het openbaar ministerie... en ondanks het gedrag van deze kroongetuige... en het feit dat we hem niet op alle vlakken kunnen vertrouwen vinden we toch dat hij uh, als, als bewijsleverancier uh, hier uh, bijvoorbeeld levenslang mag dragen. En dat is nou precies waar de advocaten in dit proces vier jaar lang tegen gevocht hebben. Ja, ja het, is, uh, het is een griezel, een kroongetuige. Uh, Ondanks dat zie je toch dat de rechtbank er heel ver in mee wil gaan. Want, maar ze kijk, zeggen ook, hij heeft laten zien ja. dat hij heel goed kan liegen. Ja, dat zeggen ze. En van de andere kant zeggen ze, we geloven hem weer wel. Ja, wat is het nou? Uh, een kroongetuige daar mag helemaal geen enkele smet aan kleven. Wil je hem kunnen inzetten en mogen inzetten? Hier kleeft heel veel smet aan. Aan het gedrag van het Openbaar Ministerie hij kleeft heel veel smet. Uh, en toch wordt hij uh, goedgekeurd. En dat is uh, niet te verkroppen natuurlijk. Alexandra Oswald is woordvoerder van het Openbaar Ministerie. Wij zijn zeker tevreden. En met name omdat uh, de rechtbank heeft geoordeeld dat de overeenkomst die met kroongetuigen is gesloten, dat die rechtmatig is... en dat de verklaringen van de kroongetuigen betrouwbaar zijn. Ja, met een hele grote maar. Ze zeggen, hij heeft heel goed kunnen laten zien dat hij kan liegen. En we moeten, met, we moeten dat allemaal met een flinke korrel zout nemen. Er moet echt voldoende ander bewijs zijn, anders kunnen we er niks mee. Ja, nou, Alleen de verklaring van de kroongetuigen was sowieso niet genoeg geweest. Er moet sowieso ander bewijs daarnaast zijn. Maar als je uh, luistert naar het vonnis vandaag... in heel veel veroordelingen hoor je ook dat de verklaring van Serpe is meegenomen in het bewijs. En de rechtbank heeft ook gezegd dat van, nou, hij heeft vanaf het begin heel consistent verklaard. Eigenlijk is de opzet mislukt. U wilde toch met deze kroongetuigen de grote vissen pakken... de opdrachtgevers en niet alleen maar de schutters? Nou, ik denk dat wij ook wel grote vissen hebben. Uh, er is ook niet voor niks drie keer levenslang opgelegd. Maar dat zijn de uitvoerders? Dat zijn niet de mannen aan de top die u wilde pakken... dankzij de kroongetuigen, dankzij dit unieke middel? Nou, ik denk dat zonder die verklaringen van de kroongetuigen... waren we niet achter de personen gekomen... ook die liquidaties hadden uitgevoerd... en die een belangrijke rol hadden. En Ik denk dat het heel erg belangrijk is dat zij zijn veroordeeld... Tot hele lange straffen en ook twee keer tot levenslang. De uitspraken vandaag in dat vier jaar durende liquidatieproces... waar nog lang over zal worden nagepraat. We doen dat uh, nu met criminoloog Cyril Feynoud. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat valt u op aan de uitspraken? Nou ja, er zijn een paar dingen die toch wel uh, opvallen. We natuurlijk dat uh, de Rijkbank de overeenkomst... met het openbaar ministerie heeft uh, geaccepteerd. En ook eigenlijk zegt dat uh, de kroongetuigen dit hele onderzoek in het begin uh, mogelijk heeft gemaakt... maar vervolgens ook wel genuanceerd omgaat met zijn uh, verklaringen. zit pijn en dus tegenstrijdigheid dat is een belangrijk in, punt. Het voelt als een soort tegenstrijdigheid van... we accepteren het, maar we moeten er wel heel behoedzaam mee, uh, mee omspringen. Nou, ik zie er geen tegenstrijdigheid in. Iedereen die de literatuur kent en de kaart ook in het buitenland... met kroongetuigen, die weet... dat uh, ook zeker een kroongetuige niet uh, alleen beslissend kan zijn in het verlopen en de aflopen van strafzaken. En dat je altijd op je hoede moet zijn... voor de betrouwbaarheid van de verklaringen die worden afgelegd. En dat je altijd moet, het uiterste moet doen... om te checken of je inderdaad de waarheid spreekt. En dat, is dat gebeurd volgens u? Nou ja, als ik zo gehoord heb vanmiddag op de televisie in elk geval... dan heb ik toch begrepen dat de rechtbank zich veel moeite heeft gegeven... om de afzonderlijke casussen goed en gedetailleerd te analyseren. En ook de bewijzen die voorhanden zijn op zichzelf mogen onderlinge verbanden te wegen. Dus ik denk dat de rechtbank eigenlijk zo ver is gegaan... als in deze zaak mogelijk was. En wat ook belangrijk was, uh, uh, althans dus mijn vraag... was uh, om in ieder geval aan te tonen... via zo'n lang en duur en kostbare tijdrovend, energievretend proces... om te laten zien dat dit soort liquidaties... wat eigenlijk afrekeningen zijn binnen het milieu zelf... niet door justitie worden geaccepteerd? Nou, dat lijkt me voor de Nederlandse samenleving een zeer belangrijk punt. Dat ook liquidaties die dateren vanuit het begin van de jaren negentig, dat die niet straffeloos geplicht kunnen worden. En dat de Nederlandse rechtsstaat zo sterk is, ook aan de kant van politie en openbaar ministerie, maar ook zeker aan de kant van de rechtbank, om te zien in welke mate daar strafrechtelijke aansprakelijkheden kunnen worden toegerekend aan de daders van deze moorden. Ja. De rechtbank pleit niet, meer, toch weer terugkerend naar dat kroongetuigenverhaal... voor een onafhankelijke toetsingscommissie voor getuigenbeschermingsdeals. Wat vindt u daarvan? Nou, dat kan ik wel begrijpen. Nu heb je een situatie dat eigenlijk de problemen rond de, de bescherming van zulke getuigen... als het ware interfereren met de problemen die in de strafprocedure spelen... En die zijn dan heel moeilijk uit elkaar te houden. Terwijl als je aan de ene kant de strafprocedure haar gang laat gaan... en aan de andere kant in een ander verband de getuigenbescherming regelt... kun je het veel beter uit elkaar houden. Ja. Uh, wat is bij u nou het algemene gevoel naar deze lange zaak? Het Openbaar Ministerie zegt tevreden te zijn. Advocaten noemen de inzet van de kroongetuigen een monstrum. W wat, moet je, wat moeten wij er in de samenleving uh, nu van vinden? Kijk het naar deze afspraak. Nou ja, ik denk dat deze zagende uitspraak van de rechtbank... en alle nuances die daarbij in aanmerking moeten worden genomen. En ook in aanmerking genomen zijn door de rechtbank zelf. Dat daarmee het algemeen belang in Nederland zeer is gediend. Maar dat aan de andere kant de opmerkingen van de Rijkbank, zowel rond individuele individuele gevallen, als over de regeling in het algemeen... wel te harte moet worden genomen door de wetgever. En dat het dus op de weg ligt eh, van de minister van Veiligheid en Justitie... en de Tweede Kamer om te kijken waar de bestaande regeling... eigenlijk eh, in het licht ook van deze zaak verbeterd zou moeten worden. Omdat dit toch wel een unieke zaak was in dit opzicht... dat er zoveel um, verdacht criminelen bij betrokken waren. Ja, het is dus wel een krachtproef voor de rechtsstaat, ja. Dus het is dus wel zaak om de uitkomsten daarvan goed mee te wegen en mee te nemen in de wetgeving. Dus ook uh, te verwachten dat er een hoger beroep gaat komen? Nou ja, ik heb begrepen dat het openbaar ministerie het toch heel moeilijk vindt om te accepteren... dat, uh, twee mensen, dat het bewijs ten aanzien van twee mensen eigenlijk terzijde is gelegd... en dat ze naar verhouding licht uh, zijn gestraft. Dus dat daar al hoger beroep uh, voor is uh, of wordt uh, aangetekend. Waar de eis levenslang dus, ja, was. Inderdaad, ja. Ja, ja. Het is dus, ja hoe dan we... zullen we zien wat de rechtbank zegt over met name die kluisverklaringen... die lang in de kluis, te lang zegt de rechtbank, begrijp ik, te lang in de kluis gebleven zijn. Er blijft toch nog een hoop repercussies uh, hebben die Stop, op dit meen. moment nog niet zijn te overzien. Criminoloog Cyril Feynoud, ik dank u hartelijk. Graag gedaan. Dag. Straks de dichter des Vaderlands, die heeft de aankondiging van de abdicatie poëtisch vastgelegd. We willen gewoon de feiten van de wegen, bij de bij John Bakker. Nou, dat kan. 43 files, 160 kilometer. Zo 40 kilometer meer dan gebruikelijk om deze tijd. Heeft alles te maken met de regen die over een groot deel van het land valt. Op de A9 van Amstelveen naar Diemen, bij Knoppen Diemen... een file van 4 kilometer, zitten gaten in de weg. De rechterrijstrook is daarom afgesloten. Veel vertraging op de ring van Amsterdam. De A10 tussen Westpoort en Duivendrecht, 12 kilometer... Op de A12 van Arnhem naar Den Haag, tussen Bunnik en de Meren, 9 kilometer... Stond er stond daar een vrachtwagen stil. De rechterrijstrook was een tijdje afgesloten. Inmiddels is de vrachtwagen weg en de rijstrook weer vrij. En door een spoedreparatie op de A58 van Eindhoven naar Tilburg... bij Moorgestel nog 5 kilometer, maar ook daar zijn de rijstroken weer vrij. Maar tussen Utrecht en Driebergen-Zeisten rijden geen treinen... De oorzaak is een aanrijding en een vertraging meer dan een uur. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Tim Overdiek. Verontrustende beelden en foto's vanuit Syrië, vanuit het stadje Aleppo. Minstens 65 doden zijn daar gevonden langs een riviertje. Correspondent Sander van Hoorn, onder welke omstandigheden? Onder uh, vreselijke omstandigheden. Wat ik ervan gezien heb. Het langste is een uh, zeven minuten durend filmpje. Wat je dus niet kunt controleren of het waar is. Maar het lijkt authentiek. En van vandaag. Uh, waarbij iemand langs een rivierbedding loopt. En overal zie je. Uh, uh, liggen. Ze worden uit het water gesleept door mensen die die lichamen gevonden hebben. En dan zie je dat ze eigenlijk allemaal uh, de handen op de rug gebonden hebben, dat het jonge mannen zijn en dat ze allemaal stuk voor stuk door het hoofd geschoten zijn. Uh, de organisaties die het melden aanvankelijk, die zijn nog niet uh, uit over het aantal dat er gevonden is. Sommigen spreken van 50. maar sommigen zeggen dat ze rekening houden met 80 mannen die op die manier vermoord zijn. Is al bekend wie deze mensen zijn? Nee, volstrekt onduidelijk. Um, jonge mannen, uh, voor zover ik kon zien, drogen ze geen wapens. Mensen die ze gevonden hebben zeggen dat ze ook geen identiteitsbewijzen droegen. Dus dat wordt heel erg ingewikkeld om uit te vinden. Mensen die daar rondliepen op het filmpje, die uh, uh, zag je niet dat ze die mensen herkenden. En Het is een riviertje waar op dit moment geen water in stond. Maar wat bij regenval, uh, stel ik me zo voor, wel veel water kan bevatten. Dus die mensen kunnen ook al een tijd zijn meegevoerd. De lichamen vertoonden geen hele duidelijke bloedsporen, waren wit en opgezwollen. Dus ik stel me zo voor dat ze, ik ben geen forensische expert, maar dat ze al een tijd in het water gelegen hebben. En als je dan bedenkt dat die rivier langs een wijk van Aleppo, wat de grootste stad van Syrië is, voert... maar daarvoor langs andere wijken loopt die wisselend in handen zijn van de rebellen en van het regeringsleger... kan eigenlijk iedereen het gedaan hebben. Ja, dat vast wel mijn vraag zijn geweest. Als je kijkt naar het geweld wat daar voortdurend plaatsvindt in Syrië, kun je op een of andere manier afleiden wie hier mogelijk achter zit. Nee, de mensen die de lichamen gevonden hebben... die uh, zeggen dat het Soenitische moslims zijn. En dat zou dan weer wijzen in executies door de regering... of door uh, mensen aan de regering gelieerd van die bendes. Maar uh, we hebben in het verleden helaas uh, executies gezien van beide kanten. Uh, meer natuurlijk van de regering, maar ook rebellen maken zich daar schuldig aan. Ook executies op grote schaal. Maar deze vondst zoveel lichamen op zo'n manier op het leven gebracht... Dat is een tragisch dieptepunt, zelf, zelfs voor Syrië. Ja, het duidt in ieder geval weer op uh, nieuwe harde gevechten in Aleppo. Leidt dat ook tot extra vluchtelingenstromen? Jazeker. Um, zelfs in Libanon uh, maken ze zich daar uh, grote zorgen over. Tot op het niveau... De president vandaag heeft gezegd dat ze ook hier gaan denken aan het bouwen van vluchtelingenkampen. Zijn ze niet zo van in Libanon, want uh, we hebben hier Palestijnse vluchtelingenkampen. En uh, men weet hier hoe lang vluchtelingenkampen kunnen blijven. Maar de situatie voor Libanon wordt onhoudbaar. Uh, schattingen lopen uiteen, maar uh, men denkt dat er hier uh, van de zomer wel eens 500.000 vluchtelingen kunnen zijn. Dat is voor geen enkel land te behappen. Niet voor Libanon en ook niet voor de buurlanden van Syrië... die ook heel veel vluchtelingen te verstouwen hebben gekregen. Ja, en door dit soort filmpjes, door dit soort buitenproportioneel geweld, zul je die vluchtelingenstromen alleen maar zien toenemen. Buitenproportioneel geweld. Laten we daarop houden. De situatie in Aleppo in Syrië. Sander van Hoorn, dankjewel. Het maakt het wat eh, moeilijk om een bruggetje te maken naar het volgende onderwerp, maar we doen het toch. En we doen dat via een gedicht. U bent mooi, majesteit. Soeverein en mooi, nu het verdriet om u heen komt bloeien. U bent... Mijn eigen aangetaste moeder. Diep in haar vermoede ik uw ijs, uw water. U was mijn jeugd. Zoete onbereikbaarheid. En omdat dit mijn laatste verzen zijn, schenk ik ze u... om er onze prinses in terug te vinden. Beginnend meisje van vijf. Ramsinasser, dichter des vaderlands... Het einde van het gedicht horen we. Het gedicht heet O zoete onbereikbaarheid. Is het een geschenk voor de koningin of een geschenk voor het vaderland? Um, eigenlijk is het een geschenk voor de koningin, zoals het er staat. Um, en uiteraard is het een, een, een, een, mijn laatste gedicht des vaderlands. Want u neemt deze week afscheid. Ja, en ik had een ander gedicht voorbereid. Dat is een ode aan de poëzie. En dat gedicht heet Hier komt de poëzie. En dat wordt donderdag gepresenteerd. Maar dit kan <lacht> ineens kwam dit ertussen. En... Want gisteren was uw jaar. Gefeliciteerd. En dan komt er een prachtig cadeautje... in <lacht> een dichterlijke schoot. Nou, fantastisch was het. <lacht> Slapeloze nacht. <lacht> um, nee, ik... ik maar ik... zo, dit is toch de manier om te eindigen... die jaren als dichter des Vaderlands? Hopelijk. Ik wilde eigenlijk al langer iets... over en voor koningin Beatrix schrijven. Omdat ik haar echt... Je kunt vinden van het koningshuis wat je ervan vindt. Je kunt van allerlei ideologieën... Uh, je kunt van alles vinden... Maar je kunt niet om onze koningin heen. Wat, hoe zij decennia lang ons land heeft geregeerd. Hoe zij zich heeft opgesteld. Hoe, dat is, Ik vind dat bijzonder knap. En ik heb haar altijd gek genoeg gezien als een, ja, een, een extra moeder. En ik weet niet hoe het met de rest uh, van Nederland is. Maar ik heb het gevoel dat iedereen dat had. Een soort, een, dat kan niet anders. Een soort verwantschap. Um, en ik ben... Ja, ik kan wel zeggen dat ik haar. Ik heb haar een paar keer mogen ontmoeten. En ik vind het een ontzettend mooie vrouw. En zeker gezien het leed dat ze heeft moeten doorstaan de laatste jaren. Ik uh, vind het ontzettend knap. Want u schreef wel eens over de koningin. in een van die 25 gedichten die u als ja. dichter des Vaderlands hebt geschreven. Onder meer de aanslag op Beatrix in Apeldoorn. Ja, en eigenlijk. Dat, dat, kijk, dat waren twee zaken. Het was. Wederom een aanslag in een heel korte tijd. Uh, dat is, in Nederland volgden ze elkaar ineens in heel el tempo op. Dus enerzijds, eigenlijk was dat natuurlijk, dat gedicht gaat over de doden die daarbij vielen, acht doden. En dat is, dat de, de beelden die blijven op ons netvlies gebrand. Het is gewoon vreselijk als je dat ziet. De, die, dat, dat was de werkelijke ramp. Ik bedoel, het Koningshuis is gewoon gespaard gebleven. Maar tegelijkertijd, de een dat je beseft dat er een aanslag op jou als persoon wordt gepleegd. De manier waarop zij vanaf dat moment, op, op dat moment toekeken van de bus... ook met, uh, met prinses Maxima en, en uh, onze toekomstige koning... dat ineens die beelden die toen de wereld overgingen, die foto's... dat maakte hen ineens tot burgers, tot een van ons. En daarom heeft dat, vond ik dat extra ingrijpend. Omdat je ineens een koningin ziet die totaal weerloos is... De koningin geeft naar alle waarschijnlijkheid geen afscheidsinterviews. Dat doet u wel, zeker deze week. Ik was afgelopen zaterdag dat de koningin over uw werk zei tegen EU-president Barroso... humor is belangrijk in zijn werk, maar alleen als middel om de ernst te onderstrepen over uw werk. Meneer ja, sir. en ik, ik, uh, ik schaam mij inmiddels dat ik dat heb gezegd, want er is zo'n ongeschreven regel... en misschien is die wel geschreven dat je iets dat in... privé privé is gezegd door de koningin niet mag door... De majesteit is straks toch maar weg. Ik, het is toch een mooi ik, compliment. Ik, ja, ik, ben ontzett, ik was daar ontzettend blij mee. Vooral omdat blijkt dat... dat bedoel ik eigenlijk... dat is eigenlijk een veel betere samenvatting van alles... wat ik net probeerde te zeggen over waarom ik van onze koningin haal. Um, het is echt ook iemand die in de culturele wereld... heel erg ingelezen, inge, uh, ingekeken was, ingeluisterd. Het, was, het is iemand die echt houdt van kunst en cultuur. Ze is zelf natuurlijk ook kunstenares... Um, hoe zij over kunst spreekt, daaruit be begrijp je... dat zij in elk geval... het, het waren geen... het waren geen uh, loze complimenten. Ze zei, het bleek gewoon dat ze... niet al mijn werk, maar in elk geval... verschillende gedichten goed gelezen heeft. Want inderdaad, ik gebruik hopelijk wat humor in mijn uh, uh, gedichten. En... en Hopelijk is, dat, is het duidelijk dat het is om de ernst van te onderstrepen van wat ik wil zeggen. Is het mooi geweest na vier jaar als dichter des Vaderlands? Het is absoluut mooi geweest, ja. Stel je ja. voor dat je 33 jaar moest doen? <laughs> of levenslang? Levenslang, ja. ja dat, dat is dan ook zoals het klinkt, levenslang. <laughs> nee, ik, ik ben ontzettend blij met de periode die er geweest is. Het is heel druk geweest, maar daar ga ik niet over klagen. En ik ben vooral blij dat het kan eindigen. Met enkele projecten die niets met mijn eigen poëzie te maken hebben, maar des te meer met onze eigen vaderlandse poëzie, vanaf de middeleeuwse poëzie tot en met de vijftigers. Heb ik geprobeerd via een, een cd-box uh, en via poëzieclips, die nu uh, deze week gepresenteerd worden via het project Dichter Draagt Voor. Ik hoop dat daarmee andere mensen ietsje dichter bij onze eigen poëzie gebracht zijn. En wie werd na 30 april wel minstreel op draken Wie wordt dat? Niet. Nou, dat ga ik hierbij onthullen. <laughs> Dacht het niet. <laughs> Daar moet u nog even geduld voor hebben. Welkomstien dank. Heel graag gedaan. En uh, het gedicht, oog zoete onbereikbaarheid, is terug te lezen. Terug te luisteren op onze website in zijn geheel.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 Hiermee belt u onbeperkt naar alle vaste nummers in Nederland en 15 andere landen. En dat voor slechts 10 euro exclusief btw per maand. Bel 0800 0620 of kijk op ziggo.nl zakelijk Bijna elke dag krijgt iemand in ons land te horen... u hebt multiple sclerose. Bij MS vallen lichaamsfuncties uit door een aanval op het centrale zenuwstelsel. Dat kan op gebeuren, maar ook op eenvolgend. Uiteindelijk moet het lichaam zich overgeven...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 De compacte Citroën waarmee u bekend 1 op 23 kunt rijden. Al oh wel? Een litre voor 23 kilometer. Incroyable. Met Fancy van Holland naar Tirol. Met einer tankvulling. Spitze. Van Nederland naar Tirol op één tank. Met de zuinige Citroën C1. Zonder wegenbelasting en dankzij een aantrekkelijke inruilpremie nu vanaf 7.390 euro, inclusief airco. Ga snel naar de Citroën dealer of kijk op citroën.nl. Citroën. Creatieve technologie. Radio 1 Het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie gaat een hoger beroep tegen de veroordelingen van Dino S en ADA in het liquidatieproces. De rechtbank in Amsterdam sprak de twee wegens gebrek aan bewijs vrij van de moord op Kees Houtman in 2005 en Thomas van der Bijl in 2006. De WM had levenslang geëist. De twee kregen wel straf voor lichtere vergrijpen, waaronder het bezit van een vals paspoort en witwassen. Ze kregen een half jaar en anderhalf jaar cel. Het Katerijnenconvent in Utrecht is vanmiddag beroofd van een aantal kostbaarheden. Daarbij is ook een zeer kostbare monstrans, meldt RTV Utrecht. Een monstrans is een katholiek religieus object, meestal van edelmetaal. Achter een stukje glas is een hostie te zien. Die aan de gelovigen kan worden getoond bijvoorbeeld bij processies. De gestolen kostbaarheden lagen in een vitrine. Twee mannen sloegen het glas kapot, pakten de spullen en gingen er op een scooter vandoor. En prins Willem-Alexander legt na aanleiding van de troonswisseling zijn officiële functies neer. Zoals een ioc lidmaatschap Prinses Maxima houdt in principe haar erefuncties als ze koningin wordt. Ramzi Nazar heeft zijn laatste gedicht als dichter des vaderlands voor koningin Beatrix geschreven. In het gedicht O zoete onbereikbaarheid haalt hij jeugdherinneringen op aan de koningin. En dat waren de hoofdpunten uit het nieuws. Het weer. Het Willemijn, hoe weer? In een groot deel van het land regent het af en toe dankzij een overtrekkend warmtefront. De temperatuur is flink opgelopen en ook na de passage blijft het zacht. Ook vannacht met minima tussen de 9 en 11 graden. Morgenochtend passeert een koufront in vrij hoog tempo ons land en dat gaat gepaard met regen. Maar daarachter wordt het droog en vanuit het westen gaat de zon schijnen. De hoogste temperaturen behalen we in de ochtend, want dan is het zo'n 10 tot 13 graden. In de middag, als het koufront ons land uit is, is de temperatuur ook weer wat gedaald en ligt dan op veel plaatsen zo rond 9 graden. In de avond vallen er weer wat buien, met daarbij ook een kleine kans op onweer. Maar het belangrijkste aandachtspunt voor de komende uren is de wind. Vanavond trekt deze weer flink aan, wordt krachtig boven land en tijdelijk stormachtig aan zee. U kunt ook zware windstoten verwachten, vanavond en nacht vooral in de kustgebieden. Maar morgenochtend, met het passeren van het koufront, zijn er ook landinwaarts zware windstoten. Tot zo'n 75 km per uur, aan zee nog ietsjes harder. Na woensdag daalt de temperatuur dan overdag weer tot waarde rond normaal. Het wordt een graad of 6. Er is ook wat meer zon en het wordt ook ietsjes droger. ANWB Verkeersinformatie, 50 files, een kleine 200 kilometer bij elkaar. Zo'n 50 kilometer meer dan gebruikelijk om deze tijd. Op de A9 van Amstelveen naar Diemen, bij knooppunt Diemen, 4 kilometer. Er zitten gaten in de weg, de rechte rijstrook is afgesloten. Veel vertraging op de ring van Amsterdam, de A10 tussen Westpoort en Duivendrecht, 12 kilometer. Op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem tussen Beekbergen en Loenen, 5 kilometer. De spitsstrook is daar niet open in verband met een technische storing. Op de A58 van Eindhoven naar Breda tussen knooppunt Batadorp en Goorlen, 11 kilometer. En daar staat een vrachtwagen stil op de rechter rijstrook.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 Dus ook als het om de cijfers gaat, is de Audi A4 Business Edition nu een wel heel aantrekkelijke keuze. Audi. Voorsprong door techniek. 31.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld, verwaarloosd of gevlucht zijn. Wij geven ze een kindvriendelijke leefomgeving. Help mee. Help hen. Help ons. Week van Vergeten kind.nl Een initiatief van de Guusje Nederhorst Foundation. Stel uw ideale Audi A4 Business Edition zelf samen op Audi.nl. Drie over half zes, goedemiddag. U luistert naar het NOS Radio 1 -journaal. Op dit moment rollen uit de printer de warme vellen de re resultaten van een vandaag gehouden enquête. Hoe tevreden of ontevreden is de Nederlandse bevolking over ons koningshuis? Na het nieuws natuurlijk van gisteravond. Men Reemmeijer duikt in de cijfers, de rapportcijfer gaat er straks even keurig op een rijtje zetten. Heeft ons de gelegenheid om eerst even naar Parijs te gaan? Mariage. Poort toetrouwen voor iedereen, ook voor homostellen. Na felle demonstraties tegen en voor dit wetsvoorstel is in Frankrijk het Kamerdebat begonnen. En dat belooft een fel debat te worden. Uh, niet te minder, ondenker, uh, we weten dat de Franse president Hollande voor het homohuwelijk is. We weten dat hij een ruime meerderheid in het parlement heeft. Hoe groot is dan de kans dat de tegenstanders dit toch gaan tegenhouden? Net zo groot is de kans dat het sneeuwt op koninginnen dag, Tim. Vrijwel nou. geen kans, want als het aankomt op een formele stemming... dan staat de uitslag wel vast. Uh, er zijn wel grote demonstraties geweest hè, hier in Parijs... ruim twee weken geleden, een kwart miljoen mensen. Maar president Hollande houdt voet bij stuk. Hij heeft een aantal van die tegenstanders nog ontvangen op het EIC-paleis. Uh, maar zegt hij, het stond in mijn verkiezingsprogramma. Uit peilingen blijkt dat de meeste Fransen nog steeds voorstander zijn. En dus moet het mogelijk worden voor homostellen om te trouwen in Frankrijk. Ja, maar de tegenstanders zullen zich daar toch niet meer neerleggen? Die hebben de afgelopen weken juist zo fel gedemonstreerd. En ook vanochtend weer. Er waren lange spandoeken te zien over de bruggen, over de scène... met daarop de belangrijkste reden waarom ze tegen het homohuwelijk zijn. Want het homohuwelijk maakt volgens hen adoptie van kinderen mogelijk. En zij vinden dat kinderen opgevoed moeten worden door een vader en een moeder. Daarom zijn ze tegen het wetsvoorstel. Ze hebben een fel debat aangekondigd... en, en eigenlijk een blik geworpen op de Amerikaanse collega's. Want het uh, begrip filibuster krijgt een Franse variant. De oppositie is van plan zo'n 5.000 amendementen in te dienen... Dat gaat uiteraard heel veel tijd in beslag nemen. En dus is de verwachting dat de stemming plaatsvindt op 12 februari, na twee weken debat. Dan moet het nog door de Senaat, uh, waar we ja, hetzelfde liedje kunnen verwachten. Wat is filibuster in het Frans? Le filibuster. Ah, kijk eens aan, een anglicisme. En dat voor die Fransen. En dat de debat gaat het er inderdaad fel uh, aan toe? Het is fel en beide partijen die staan echt met de hakken in het zand. Uh, het openingssalvo werd afgevuurd door de minister van Justitie, Christiane Taubira... een zwarte vrouw, uh, die in haar toespraak zei dat het homohuwelijk... Uh, ja, een historische stap is voor Frankrijk in de verbetering van de rechtspositie van minderheden. Nou, ze werd voortdurend uh, onderbroken ja, tot wanhoop van uh, de voorzitter van de Assemblée. Ze sloegen zich doorheen, ze zei... wij spreken de gelijkheid uit tussen elk gezin, wat de samenstelling ook mogen zijn... We proclamen par texte l'égalité, l'égalité de tous van alle l'égalité de toutes les familles, parce que aucune différence ne peut servir de aan de discriminatie van de staat. We krijgen een beetje een beeld van de sfeer. Hè. De staat kan zich geen discriminatie veroorloven, zei minister Tobira aan het begin van het debat over het homohuwelijk in Frankrijk. Oké, okay, en die wet die gaat er dus doorheen. Dat heb je aangekondigd. Ook met de aankondiging dat het dus ook niet gaat sneeuwen op Koningin de Dag. Dan ga ik het <laughs> toch even halen op 30 april. Ik schrijf het in mijn agenda. Ron Linker, Parijs, dankjewel. Dan die enquête. Het vertrouwen in Willem-Alexander is toegenomen. Zeven op de tien Nederlanders verwachten dat, dat hij zijn taak als koning goed zal vervullen. Dat blijkt dus uit die enquête die een opdracht van de NOS is gedaan... en uitgevoerd door onderzoeksbureau Ipsos. Meneer Reemeyer, Koningshuisverslaggever, je hebt ze bekeken de resultaten. En ik heb ze hier ook voor me liggen en dan zie ik dat de enquête begint... met een cijfer dat aan de koningin wordt gegeven, een acht... Ja, we doen het niet vaak hoor, uh, cijfers geven uh, aan, aan de koningin of aan de prins en prinses. Maar ze krijgt een 8 inderdaad, uh, ik zou zeggen dat was een prachtig cijfer... daar zou ik vroeger op school heel blij mee zijn geweest, uh, gemiddeld. Uh, de, de andere twee dan, uh, Maxima, ook een 8. En Willem-Alexander, een 7. Uh, en dat past eigenlijk ook wel een beetje bij hem... want vroeger uh, werd hij ook wel de prins van de zeventjes genoemd. <laughs> maar die 8, dat is wel een, een, een, een cijfer dat bij de koningin hoort... als je kijkt naar de waardering in het verleden die in haar is gegeven. Ik moet je heel eerlijk zeggen, na alle uh, loftuitingen de afgelopen, wat is het, uh, 24 uh, uh, tot 36 uur, had ik uh, eigenlijk wel negen verwacht. Ja, dus, uh, ja, nou eigenlijk wel. Hè? Dat is toch, ja. maar die, uh, vanmorgen zijn dus mensen telefonisch of online benaderd, ja, weet je hoe het precies. is gegaan? Nee, ik heb geen idee hoe die uh, enquêtes werken, maar uh, veel gaat online tegenwoordig. Wat je dan wel weer ziet, uh, is dat 88% van de Nederlanders tevreden is over hoe koningin Beatrix de afgelopen 33 jaar uh, heeft geregeerd. Ja, en uh, dan merk je ook dat de mensen aangeven... dat ze toch wel heel erg tevreden zijn over de, ko de koningin. Wat, wat voor woorden worden daarbij gebruikt? Nou, het zijn e eigenlijk echt alleen maar cijfers hoor, die we krijgen. We moeten het doen met uh, percentages. 35% is uh, heel erg tevreden over uh, de koningin... hoe ze heeft uh, geregeerd de, de afgelopen jaren. Uh, 53% uh, nou, tevreden. Die 35%, dat is een, uh, een stijging ten opzichte van, van vorig jaar. Misschien zie je daar, zie je daar dan die meerwaardering in. Want toen was het uh, 30%. Ja, ik zie wel een stijging waar het voor, bijvoorbeeld aankomt op het aantal percentage. Mensen dat zeggen dat ze zo betrokken was, dat ze zo meelevend ja, was. Ja, ja. ja in, in al die cijfers, in dat hele rijtje, want er is een heel rijtje betrokken, meelevend, formeel, menselijk, nou noem het maar op, aardig. Daar, daar, op alle punten is ze gestegen ten positieve. Dus een veel meer betrokken wordt nu gezegd dan uh, vorig jaar. Uh, ik zit even te denken, vorig jaar nee vorig jaar zat uh, het ongeluk van Friso natuurlijk ook al in de cijfers. Maar daar zie je toch ten opzichte van van 2012, nou, 15 procent, uh, meer betrokkenheid wordt er toegedicht. En, en, en wat is het, 13 procent meer meelevendheid dan, uh, dan vorig jaar. Ja. Prins Willem-Alexander, prinses Maxima, je gaf de cijfers al respectievelijk 7 en 8... komen goed uit de bus. Uh, Driekwart van de mensen denkt dat ze klaar zijn voor de troon. Dat zou je een mooi cijfer kunnen noemen, nou, maar dan heb je 25 procent, Dat denkt van, nou, misschien nog niet helemaal klaar. Ja, ja, ja, maar het is ook wel weer een stijging. Uh, we hebben het over het vertrouwen... En Willem-Alexander als koning, laat ik daarmee beginnen. Eh, daar zie je in ieder geval in de grote middengroep eh, van, van mensen die wel, wel vertrouwen hebben. Daar zie je een, een behoorlijke stijging ten opzichte van vorig jaar. Vorig jaar nog 42 procent. Dus zei even nou Hij zal het wel kunnen. Eh, we vertrouwen hem wel. En nu 55 procent. Ja, en dat zeventje voor prins Willem-Alexander... dat is iets om hard aan te gaan werken de komende drie ja, maanden... of is dat in de, eigenlijk pas iets wat hij echt ter hand kan gaan nemen... als hij eenmaal koning is? Ik denk het wel hoor. Ik zie nu ook het cijfer wat jij noemde... want we scrollen door zo'n zo hele, hele sheet heen met alle, alle cijfers... dat ze eh, inderdaad driekwart klaar zijn voor het koningschap... zegt driekwart uh, procent. Dat is inderdaad wel een behoorlijke stijging... Van, ten opzichte weer van 2012. Want toen dacht nog maar uh, 60 procent. Dus zes op de tien mensen dat. En wat je zegt, eh, ik denk dat het is... Uh, uh, ja, straks na 30 april, dan uh, gaan de cijfers tellen. En dan zullen we ook ieder jaar weer, zoals we dat de afgelopen jaren hebben gedaan bij de NOS, zo'n enquête houden. Hoe staat het met het vertrouwen in het Koningshuis en hoe doen ze het? Meneer Re Meijer, dank voor dit laatste nieuws. En ongetwijfeld ook snel op onze website terug te vinden de resultaten van deze enquête op nos.nl. En dan is natuurlijk de vraag, hoe ga je de inhuldiging over een paar maanden organiseren? Je kijkt natuurlijk hoe het ging in Amsterdam in 1980. Zo klonk de troonswisseling toen. Zo juist heb ik afstand gedaan van de regering. Ik stel u hier Beatrix voor... Uw nieuwe koningin. En we hoeven er niet bij te zeggen wie dat zei. Niet waar, Walter Lemstra? De gemeentesecretaris in Amsterdam in 1980. Wat doet dit geluid met u? Ja, dat komt de grimmige sfeer weer boven die we toen hebben meegemaakt. En ja, dat is dat was, de boventoon? Uh, dat was de boventoon. En uh, de sfeer was uh, voorafgaand aan 30 april al grimmig. Want we hadden te maken met, uh, met, met krakerssituaties. De grote keizer aan de keizersgracht, de oog en panden. De Vondelstraat, waar we met tanks uh, s ochtends om zes uur de zaak hebben ontruimd. Uh, voorbereiding van een staatsbezoek van de, de koning en koningin van Spanje. En voorbereiding van uh, de ontvangst van 365 veteranen Canadezen. Die een week lang in Amsterdam te gast kwamen, direct na 30 april. Dus het was hectisch. En daar deed Radio Stad ook voorzaam mee. En die riep dus op, kom allemaal naar Amsterdam, maar wel een helm meenemen. <tie> Dus dat was, dat was een grimmige sfeer. Ja, en, en, en die grimmigheid die, die vertroebelt wat u betreft... toch ook de prettige herinneringen aan het feest... wat uiteindelijk toch ook uh, gevierd werd die dag? Nee, uh, overheerst bij mij dat we het programma wat was uh, opgesteld... dat we dat volledig op, op de tijd die daarvoor stond... Uh, hebben kunnen volvoeren. Ondanks al deze toestanden, al deze oorlogssituaties... in de stad Amsterdam. De tijd die ons gegund wordt. Want u, u hoorde op 31 januari 1980 dat op 30 april van dat jaar koningin Juliana zou gaan aftreden. Dan zit u dus als gemeentesecretaris in de organisatie. Wat was toen het eerste waar u mee aan de gang ging? De, de burgemeester hoorde dat uh, smiddags en om s'avonds om acht uur werd het dus bekendgemaakt en wij moesten dus en binnen drie maanden moesten we dat regelen. Ik had uh, totaal de coördinatie van de civiele kant en uh, hoofdcommissaris De Rooders de, de, de politiekant, openbare orde. En uh, ja, dat is uh, met, met stoom en en water is dat uh, in elkaar geschakeld. En, uh, het, ook qua logistiek was er natuurlijk een enorme voorbereiding. Uh, buitenlandse vorsten, uh, co-diplomatiek, uh, buitenlandse Nederlandse gasten, maar ook andere gasten, Eerste en Tweede Kamerleden. Nou, die moest je dus opvangen, onderbrengen. Uh, Amstel Hotel, uh, Concertgebouw, diners... Uh, lunchpartijen, vervoerssituatie, s'avonds een feest uh, op het eiland op, op cruiseschepen. Ik kan u zeggen dat wij dus uh, uh, met politiesnelboten door de grachten zijn vervoerd naar het ei om de zaak daar verder voor te bereiden. Omdat uh, wij zaten op het ouderzijds stadhuis. En dat was helemaal bezet door krakers en, en oproekraaiers. Dat kon er niet uitkomen. Uh, mijn mooiste herinnering is nog de, de Obade die om 12 uur uh, zou worden afgestoken op het Dam. Kwart voor twaalf belt hoofdcommissaris De Rode, dus ik, ik red het niet bij de Blauwbrug, ze breken er doorheen. Toen heb ik een bezworen, houd nog een half uur vol... want ik moet ze om twaalf uur laten zingen. Dat is ook gebeurd. En die mensen hebben het dus gevankelijk weggevoerd via de Warmoestraat... naar het beursplein 5, waar ze soep en broodjes kregen. En toen naar het Centraal Station. En s'avonds om acht uur kijken die mensen naar het journaal... en zien daar één grote rookpartij... en zeggen dan, dat hebben we helemaal niet mee mogen maken. Het was daar rustig. Mm. Nou, dat was ons grootste compliment. En de grootste dreiging waren, waren inderdaad de krakers er waren ook Verregaande veiligheidsmaatregelen tegen getroffen. Ja, dat, dat, is, dat was natuurlijk ook on, onvoorstelbaar. Er kwamen natuurlijk met die, met die vorstenhuizen huizen en die buitenlandse gasten kwamen ook allerlei uh, buitenlandse journalisten mee. Er waren bijvoorbeeld 500 journalisten in Amsterdam die, uh, die geholpen moesten worden. Maar hoe ver kon de politie gaan, mochten de krakers te dicht komen? Uh, er was een binnenring uh, op, uh, waarbij dus uh, politieagenten op de daken van Polijs op de Dam, uh, Krasnapolski, uh, de bijenkorf inderdaad gestationeerd waren. Ja, en als ze daar doorheen zouden breken wat er dan precies zou gebeuren, dat, dat, dat, dat is gelukkig niet gebeurd. Maar ja, dat, daar wat moet gaat, je niet aan denken. Wat, wat was, het, wat, was wat mogelijk geweest? Nou, van minister De Ruiter van Justitie mocht er niet geschoten worden... maar ik, uh, ik, ik acht dat ook niet direct... Uh, maar het, het had mogelijk kunnen zijn. En, maar ze zijn dus tegengehouden, dus het is goddank niet gebeurd. Ja, in hoeverre is die periode met nu te vergelijken? Los ik van de krakers. Denk tot, he, die, die zijn ik nu denk natuurlijk totaal niet. De, ik, de, ik denk totaal niet. De sfeer in de stad is, is, is veel beter dan, dan toen. Uh, de, de, er zijn minder dreigementen ook uh, op weg daar naartoe, denk ik. Uh, mijn advies zou zijn aan de stadsbestuurders... probeer zo open mogelijk de zaak te organiseren. Betrek de mensen daarbij. Zodat het niet allemaal onder, onder de geheime regie gaat gebeuren. Laat de mensen meebeleven hoe je zo is voorbereid. Dan kan alleen maar de feeststemming verhogen. Ja, in hoeverre bemoeide... Koningin Juliane zich met de inhuldiging? Totaal niet. Koningin Beatrix en Spee, de koningin en Spee dus des te meer klein detail. Uh, de koningin Enspe, die heeft zelfs ervoor gezorgd dat er een grote spiegel werd geplaatst in de hal op weg naar de Nieuwe Kerk, zodat de dames nog even op het laatste moment <lacht> een kapsel kunnen controleren. En nog een leuke anekdote is dat uh, Polak zat om tien uur in het paleis en keek naar buiten en zag daar voor die provinciale groeperingen het bordje Zuid-Limburg staan. En belde mij en zei Walter, we hebben toch geen provincie Zuid-Limburg? Toen heb ik nog een man van publieke werk op de fiets door de Damstraat gehaast met een verfkwast naar de Damsk Die heeft het, het woordje zuid weggekrast. Dat zijn allemaal leuke dingen die je dan nog herinnert uh, aan, aan deze emotionele dag. Maar heeft u zelf nog wel die huldiging iets van meegekregen? Totaal niet. Totaal niet? Nee, s'nachts om drie uur was ik thuis en bek af. Maar mijn vrouw zat in de nieuwe kerk en die hoorde de sirenes van politie en ambulance. Dus die, dus die sfeer kwam ook door in die, in die nieuwe kerk. Het was echt heel grimmig, ja. ja. Waar gaat u dit jaar de inhuldiging kijken? Televisie. Rustig op de bank. Zo is dat ik wens u daarbij veel plezier. Wolter Lemstra, in de tijd gemeentesecretaris in Amsterdam in 1980. Straks gaan we luisteren naar de eerste liedjes... over de komende troonswisseling. Die zijn al opgenomen. Het is kwart voor zes. Hoe staat het ervoor op de Nederlandse wegen? John Bakker. Ja, het gaat nog niet echt geweldig. Door het regenachtige weer staan er nog altijd meer en ook langere files. Alles bij elkaar ruim 200 kilometer. Waar 140 op dit moment normaal zou zijn. Op de A9 van Amstelveen naar Diemen, bij knopen Diemen nog altijd 4 kilometer. Daar zit een gaten in de weg, de rechterrijstrook is dicht. Veel vertraging op de ring van Amsterdam, de A10 tussen Westpoort en Duivendrecht, 12 kilometer. En op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem, tussen Apeldoorn en Loenen, 7 kilometer. De spitsstrook is daar niet open en dat heeft te maken met een technische storing. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Tim Overdijk. De CITO-toets, de toets die door een groot deel van de lagere scholen wordt afgenomen, is uitgelekt. De opgaven kwamen via een gebruiker van marktplaats in handen van NRC Handelsblad. Keten Kerverzee, voorzitter van de Raad voor het Primair Onderwijs. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat vindt u daarvan? Ja, dat heeft ons zeer verontrust, omdat we ons heel goed realiseren... dat leerlingen en ouders voor volgende week natuurlijk hartstikke uh, uh, ja, gespannen zijn... hoe dat allemaal gaat verlopen. Was het een verrassing dat dit zomaar naar buiten kwam? Ja, dit was absoluut uh, voor ons een onaangename verrassing. Onaangenaam, verontrust. We spraken vanmiddag een woordvoerder van Cito... en die zei daar eigenlijk het volgende, wat, in, wat haar betreft, geruststellende over. Zoals u waarschijnlijk weet, was uh, uh, het eerste blad van het opgaveboekje van dag 1 in handen van een grootlandelijk dagblad. Um, die hebben wel gepubliceerd dat ze dat in handen hebben... maar die hebben niet die tien vragen gepubliceerd. Die zijn vaag gemaakt, geblurd, zoals dat heet. Uh, daarmee liggen de vragen dus niet op straat, zoals al wordt gezegd. Uh, ze zijn nog steeds... en de antwoorden al helemaal niet. En dus zijn ze ook niet openbaar. Dus vooralsnog zien wij geen aanleiding om uh, allerlei ingrijpende maatregelen te gaan nemen... Uh, dat zou trouwens voor de leerlingen van groep 8 ook heel vervelend zijn. Dat zei vanmiddag Lisbeth van Lisseburg van het CITO in een eerste reactie op dit nieuws. Uh, mevrouw zei wat, wat vindt u van, deze, van deze, de, dit standpunt? Ja, ik, ik begrijp uh, dat CITO ook zo'n vraag bij zich heeft gekregen... om zo goed mogelijk nu door te zoeken of het inderdaad beperkt is... tot het toezenden naar de NRC toe. Maar wat zij ook al aangeeft, en daar begin ik uiteraard ook mee... is uh, ja, het risico wat erin zit van spanning voor leerlingen en hun ouders. Hoe gaan we hiermee om? Want nu is het bericht alleen maar toegezonden. Maar iedereen zit natuurlijk toch te kijken, is dat waar? Mm -hmm. En blijft het hierbij? Dus wat ons betreft is dat heel erg essentieel dat er een hele strakke procedure blijft als je toch met dit soort uh, toetsen aan het werk bent. Wat, wat moet CITO dan gaan doen wat u betreft? Nou, ik denk dat we nog eens goed moeten kijken naar zender en ontvanger. Want we weten uiteraard niet hè, waar het uh, uh, openbaar gemaakt is of het aan de strikte eisen voldoet zoals we dat ook bij examens doen. Ja, en wat voor actie er nemen mocht blijken dat er meer exemplaren op straat zijn gekomen? Nou ja, ik moet u eerlijk zeggen dat ik daar liever niet eens over doordenk. vanuit de leerlingen geredeneerd. Maar nou ja, echt, dit als... zijn toch scenario's die zeker, op tafel komen. Zeker, wat wat zou als... dan moeten gebeuren? Nou ja, er zijn natuurlijk een paar varianten. Je kijkt naar de omvang. En dan vraag je je af of je die toets die vragen zou kunnen missen... om toch nog een, een uh, betrouwbaar oordeel te krijgen. Dat kan ik nu niet zonder te weten welke het zou zijn uh, ja of nee op zeggen. Je kan kijken of je een nieuwe toets uh, met een paar weken voor elkaar kunt krijgen. Maar nou, volgens, dit, mevrouw of, van Lisse, volgens mevrouw van Lissenburg duurt dat ja. zo'n drie jaar voordat je een beetje ja, goede nee, toets hebt heb gemaakt. Dat heb, ik, dat heb ik begrepen, maar dat is dan wel de gele toets. Maar weet je, zelfs als het maar een paar weken is en je verplaatst je in leerlingen en hun ouders dan heb je echt een hele hoge prijs te pakken. Want die kinderen, het is net alsof je roept... we gaan ze in de klaas uitstellen, want het komt uh, deze week niet zo goed uit. Dat kan gewoon niet. Kinderen zijn daar natuurlijk helemaal op ingesteld. En als het niet anders is, dan zullen we er wel weer mee uh, moeten gaan leven. Maar het is voor kinderen wel heel erg ja, het belangrijk moment volgende week. En zo uh, worden ze daar natuurlijk ook op voorbereid. Ja, kunnen scholen... Als je dan toch aan een alternatief scenario denkt. Kunnen scholen ook zelf beslissen om de toets niet meer te doen? Zeker. Het is altijd aan de scholen om te beslissen of ze de CITO-toets afnemen. Zo is dat geregeld. Zij moeten een tweede gegeven leveren. En uh, dat kan de CITO-toets zijn. En 90% van de scholen gebruikt die ook. Maar scholen kunnen, als ze de omstandigheden onvoldoende vinden... ook een beslissing, en dat zullen ze ook zeker dan in overleg met de ouders doen... nemen om het anders te gaan oplossen. Wat wel een voorschrift is, is dat er een tweede school onafhankelijk gegeven moet zijn, zo heet dat dan. Maar gewoon dus een andere toets. Ja, en uh, geruststellend klinkt dit eigenlijk allemaal niet. Uh. Nou ja, ik hoop dat uh, de mededeling, en die heb ik ook uh, teruggekregen, is uh, dat het lijkt alsof het uh, daartoe beperkt is. Als dat zo is, dan hebben we gewoon geluk. Maar wel aanleiding om goed te gaan kijken, is deze procedure wel solide genoeg. Dat gaan we afwachten. Keten Kervenzee, voorzitter van de Raad voor het Primair Onderwijs. Ik uh, dank u hartelijk. Graag gedaan. Dag. Het NOS Radio en Journaal overzicht Met Martijn Nijhuis. Ook vandaag gaat het in de andere media over koningin Beatrix natuurlijk. Het parool concludeert dat Beatrix het rumoer is ontstegen. Ze bleef al die jaren een constante, ondanks al het gedoe. De kop in NRC Handelsblad vandaag. Tijd voor de nieuwe generatie. Media in het buitenland zijn wel een beetje klaar met de abdicatie. Sommige nieuwszenders brengen nog wat achtergronden over Beatrix... maar het gaat daar vooral over Syrië... waar tientallen lichamen zouden zijn gevonden in de buurt van Aleppo. We spraken erover met Sander van Hoorn in deze uitzending. En op de voorpagina van NTV Utrecht... natuurlijk over de roof uit het museum Katerijnen Convent. Een medewerker heeft een foto gemaakt van een van de overvallers. En te zien is hoe die overvallen met een bifakmuts het museum uitrent... met een gouden beker bij zich, zo groot als de UEFA-cup. In de Tweede Kamer is vandaag gestemd over een plan van PVV-kamerlid Dion Graus. Nummer 78 Graus over de invulling van pagina 144 van NOS Teletext. Ja, eigenlijk pagina 144 van Teletext. Die zou worden gebruikt voor berichtgeving over 114, Red en Dier en de Dierenpolitie. Tenminste, als een Graus lag. En het plan kreeg relatief veel steun. Wie is voor deze motie? Dat zijn de leden van PVV, SGP, CDA... Partij voor de Dieren en de SP, moties verworpen. Voor nieuws over 114 Red en dieren, en de Dierenpolitie zult u dus op de gewone teletekstpagina's moeten kijken. Omroep Flevoland heeft het over een speciaal bord met de opdruk Zonder respect geen voetbal van Voetbalclub Buitenboys. Het bord werd speciaal gemaakt na de dood van de Almeerse grensrechter Richard Nieuwenhuizen. Op elk voetbalveld hangt zo'n bord dat drie meter breed is. Dinsdagmiddag werd ontdekt dat er één ontbrak. De club heeft een beloning van 100 euro uitgeloofd... voor informatie die leidt naar de dieven. De Duitse nieuwsrubriek heute heeft het over het homohuwelijk in Frankrijk. In Duitsland mogen homo's nog veel minder... zeggen het homo- en lesbo-verenigingen daar. Ze hebben felle kritiek, want in Frankrijk mogen stellen... van het gelijke geslacht zelfs kinderen adopteren. Omroep Zeeland heeft een reportage gemaakt op een basisschool... over de abdicatie van koningin Beatrix natuurlijk. Dat is leuk, omdat kinderen eerlijk zijn. Het wordt ook wel eens een beetje tijd voor verandering. Ze heeft eigenlijk wel heel erg lang gewoon de best gedaan. En ze is nu 75, dus ik vind wel dat ze pensioen moet nemen. Nou, de belangrijkste vraag is, wat gaat de koningin straks doen? Ik denk uh, dat ze misschien wel in het paleis blijft wonen... maar uh, ja, niet naar een fletje. En je kon erop wachten natuurlijk een liedje van oranje fanaat Johan Vlemmix... over de abdicatie van koningin Beatrix. Een haastklus waarschijnlijk, want het liedje is maar 53 seconden lang. Maar goed, om 11 uur gisteravond had hij dus al een nummer klaar over het terugtreden. Nou, dus is een kort stukje van die 53 seconden. Het goede nieuws is dat koningin Beatrix binnenkort niet meer wordt getrakteerd op dit soort muziek. Ik vond het lekker klingen. Ja? Ja, allemaal niks mis mee. Zeker op weg naar carnaval natuurlijk. Oh ja, dat is waar. Ja. En, uh, en dit kunt u terugluisteren. U kunt ook teruglezen en terugluisteren het gedicht wat Ramzi Nasser eerder deze uitzending um, um, uitsprak hier in de uitzending. Ja, waarom ook niet? <lacht> Daar gaan we. Bij de polonaise. Ja, natuurlijk. Gezellig. Met de webcam aan. En luister en kijk maar even via nfs.nl na zes uur, laten we even serieus doen, dankjewel Martijn. Eh, spreken we Martijn met de burgemeester van der Laan over de voorbereidingen van 30 april. En vragen we om een reactie van Herman Bolhaar, eh, de hoogste baas van het Openbaar Ministerie. Die noemt de uitspraak vandaag in het liquidatieproces een groot succes. Alle elf verdachten zijn veroordeeld, voor lichtere en zware vergrijpen. Maar de belangrijkste overwinning volgens Bolhaar is dat de rechter het gebruik van de criminele kroongetuigen heeft goedgekeurd. Dat is een discussie die we voeren deze uitspraak die ongetwijfeld de komende maanden in toekomstige zaken zal worden gevoerd. Straks zijn visie op deze zaak na 6 uur. Tot zo.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 dat ze echt verdient pensioen mag gaan houden. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Ondernemers opgelet. Wilt u ook 100% controle over uw mobiele uitgaven?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 Stel uw ideale Audi A4 Business Edition zelf samen op Audi.nl. Dit is Radio 1.